Zal ik zal ook gelijk een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Uh, we hebben vandaag gesproken over een onderwerp dat heel vaak wordt aangehaald, namelijk een Iman. Iedereen claimt el Iman in zich te hebben, oftewel het geloof godsvrucht. Maar het mag zich niet alleen beperken tot het doen van beweringen en tot claimen. Een Iman is een godse zaak, een Iman is niet iets wat je Zomaar kan kopen. Het is niet iets wat jou zomaar gegeven kan worden. El iman is iets waar je keihard voor moet werken. El iman dient voor een mokmin als licht. Om zijn weg naar het paradijs te verlichten. El iman dient voor een moslim. Als een bagage. Een bagage waar hij niet zonder kan. Op weg naar het hier namas. Vandaar dat de profeet vrede zijn met hem. Deze kwestie meerdere malen heeft benadrukt. Tot onze spijt zien wij dat heel veel mensen verkeerde tekenis hanteren van de iman. Ze denken dat de iman slechts iets is wat je kan zeggen en wat je kan beweren. En dat is niet zo. Een iman, zoals al-Hassan al-Basri heeft gezegd, een iman is niet iets wat jij jezelf zomaar kan toe-eigenen. Het is niet alleen maar een kwestie van bewering. En wens, wens. Veel mensen die zeggen altijd van, inshallah word ik een Mokmin, Inshallah zal ik morgen een mokmin worden. Morgen ga ik eraan werken. Morgen ga ik mijn best eraan doen. En iman is ook niet iets wat je kan dragen. Zoals hij zegt, tahalli. Niet als iemand een, een, een, een islamitische muts heeft opgezet. Of een gewaad heeft aangetrokken. Of een jalaab heeft aangetrokken. Dan is hij per se moslim. Direct moslim. Dat is het niet. En iman, zegt Hassan al Basr is datgene wat zich eigenlijk vestigt en nestelt in het hart, was dat dakahul zegt hij. En het moet ook, dus deze zaak die zich in het hart bevindt, moet eigenlijk naar buiten komen, middels daar. Moet ook te zien zijn, middels daar. En daar dienen wij ons ook aan te houden. Vraag jezelf altijd af, is die imam in mijn hart te vinden? Als dat zo is, zijn er dan ook daden te vinden, die ik tot uitvoer breng, en die dan ook als bewijs kunnen dienen voor deze imam. Als die er niet zijn, dan kun je aannemen dat die iman er ook niet is. Of dat die iman heel klein van formaat is. Dat kan niet anders. En tot onze spijt zien wij vandaag heel veel mensen... ...die heel veel zaken van de islam links laten liggen... ...omdat het van hun wordt gevraagd. Door een gewone sterveling. Het kan zijn baas op zijn werk zijn. Het kan, het kan zijn schoolleraar zijn. Het kan zijn schooldirecteur zijn... En ga zo maar door. Dat iemand van jou vraagt om afstand te doen van een zaak die van het geloof is. Jij mag onder welke omstandigheden dan ook, mag je nooit gehoor daaraan geven. Waarom? Want de profeet leert ons. Dat wij nooit iemand, een gewone sterveling, een schepsel, gehoorzaam kunnen zijn. Als dat zal betekenen dat wij Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam zijn. En als wij het gedrag van de mensen van tegenwoordig vergelijken. Met die van de metgezellen in de tijd van de profeet, vrede zijn met hem. Hij radiallahu anhad die zegt dat toen Allah subhanahu wa ta'ala het volgende vers heeft geopenbaard, waarin staat: namelijk ala waarin staat dat de vrouwen al-khimar, al-hijab moeten gaan dragen en dat zij hun aantrekkelijkheden moeten gaan bedekken. En allereerst wil ik hier... ...mee te kennen geven. Dat de Gemar wel degelijk genoemd is in de Koran, want we zien nog steeds mensen die op tv komen en die ook de kans wordt gegeven om te praten over de islam, terwijl zij onwetend zijn. En dan zeggen dat de hijab, dat de gimaar niet genoemd is in de Koran. Dat is een leugen, een duidelijke leugen, dat is misleiding en bedrog. Want ook zij weten kennelijk dat er een vers te vinden is, meerdere versen te vinden zijn, waarin de vrouw wordt opgedragen om zich te bedekken. Gebruik maakt het wel een gimaar. En een gimaar bij de Arabieren weet iedereen, wordt gebruikt om het hoofd te bedekken. Dat staat in de Koran. Hoe kan daarna iemand nog beweren dat het niet in de Koran staat? Maar toen dit vers werd geopenbaard, zegt de Aisha radiallahu anha, je zag de vrouwen op straat, die begonnen delen van hun kleding af te scheuren. Stukken. ...stof van hun kleding af te scheuren... ...om daarmee hun hoofden te bedekken. Ze hebben niet tegen elkaar gezegd... ...nou laten wij eerst even teruggaan naar huis... ...de zaak met elkaar bespreken... ...en kijken of wij wel of niet gehoor zullen geven... ...aan dit gebod van Allah subhanahu Nee, onmiddellijk op straat. Is het vers geopenbaard? Ja. Wat zegt Allah subhanahu De vrouwen moeten hun hoofden bedekken. Prima, gelijk. Delen van hun kleding, stukken van hun kleding afscheuren en daarmee hun hoofd te bedekken, dat is een iman dat is de werkelijke iman, dan pas kun je zeggen dat diegene iman heeft want de iman is iets wat jij van binnen voelt, en wat jou ertoe drijft om gehoor te geven aan de geboden van Allah subhanahu wa ta'ala de vrouwen in de tijd van de profeet vrede zijn. vergelijk het met onze vrouwen van tegenwoordig, draag je hijab zoals ik net aangaf, zij zoeken allerlei excuses om er onderuit te komen draag je hijab, ik ben nog jong 15 jaar, 14 jaar jong en de ouders die geloven dat. Mijn dochter is jong. Hoe oud is ze? 18 jaar, zegt hij tegen haar. El hijab is een verplichting zodra de vrouw volwassenheid bereikt. En dat gebeurt middels een aantal zaken. Waaronder ook dat zij begint te menstrueren. En dat kan soms hier in dit land gebeuren op hun twaalfde. Elfde soms. En daar hebben wij rekening mee te houden. Een imam, beste mensen, voor de duidelijkheid, is een wapen. Is een wapen. Een wapenuitrusting. Die een moslim nodig heeft ten tijde van beproeving. En moeilijke tijden. Je kan niet zonder. Je hebt dat wapen nodig. Het is iets wat je ook op de been houdt. Ten tijde van verschrikkingen en beproeving. Wanneer het jou lastig wordt gemaakt. Als je geen iman hebt, dan zul je heel snel bezwijken en opgeven. Kijk maar naar de profeet Vrede zijn met hem. Hem is alles vergeven. Alles vergeven. En toch was hij gewoon om de hele nacht het gebed te verrichten. Hele nacht, subhanallah. En ook wordt er verteld in de overlevering, dat als hij aan het bidden was, dat er een geluid uit zijn borst kwam, dat te vergelijken is met het geluid van het pan op het vuur, waarin water zit eigenlijk en het water borrelt. Nou, dat geluid kwam uit de borst van de profeet vrede zijn, Uit vrees voor Allah, subhanahu wa ta'ala. En ook was hij gewoon om tegen zijn metgezellen te zeggen, kom hier, ja kom hier. Draag een aantal versen voor aan mij. Waarna die metgezel zou zeggen: Moet ik aan jou voordragen? Terwijl de Koran aan jou is geopenbaard. Dan zei de profeet zijn met hem: Ik hou ervan om het van een ander te horen. Ik hou ervan. Al is het aan hem geopenbaard, hij krijgt er niet genoeg van. En laat maar een ander lezen, zodat hij kan overpeinzen. Zodat hij kan nadenken. Zodat hij zijn iman nog groter kan maken. Een iman is ook datgene wat jou weerhoudt om te vervallen in de vier van dit wereldse leven. Om te vervallen in datgene wat verdorven is en wat zondig is. Op het moment dat je op het punt staat om een zonde te begaan en je voelt ineens iets van binnen, wat jou tegenhoudt dat is jouw imam. Er is zelfs verteld, subhanallah, om alleen aan te geven hoe onze vrome voorgangers omgingen met het wereldse leven. Zij hechten niet zoveel waarde aan. Er is zelfs verteld dat een van onze vrome voorgangers zichzelf de belofte heeft gemaakt, dus hij heeft een belofte gemaakt richting zichzelf, van ik zal nooit meer lachen. Totdat ik natuurlijk zie waar ik eindig in het hiernaam was. Zijn leerlingen, zijn leerlingen zeggen hij heeft ook nooit gelachen. Nood. Je zag hem nooit lachen. Maar op het moment dat hij overleed, zeggen ze. Op het moment dat hij overleed, begon hij te lachen. En terwijl hij werd gewassen, bleef hij lachen. En terwijl hij in een lijkengewaad werd verwikkeld, bleef hij lachen. En terwijl, en terwijl er voor hem werd gebeden, bleef hij lachen. En terwijl hij onder de grond werd geplaatst, bleef hij lachen. Zelfs het moment waarop zij zand over zijn gezicht hebben gegooid, bleef hij lachen. Subhanallah. Waarom? Want op dat moment zag hij wat Allah subhanahu wa ta'ala voor hem gereed heeft gemaakt. Hij heeft de paradijzen voor hem klaargemaakt. Hij heeft hem zijn zonde vergeven. Hij heeft hem behoed voor het hellevuur. Wat doen we nog meer? Terecht dat hij zal lachen. Terwijl andere mensen door het wereldse leven lachend gaan. Altijd lachen. Maar nooit heeft hij stilgestaan bij het hiernaam en wat er naar de dood zit aan te komen. Dat denkt hij niet aan. Houdt hij zich niet mee bezig. Ja beste broeders en zussers, luister het goed. Wil je daadwerkelijk tot de gelovigen behoren. Als je dat wil. Dan zullen al je daden, Al je uitspraken. Al je bewegingen. Alles wat je doet. Zal omwille van Allah subhanahu wa ta'ala moeten zijn. Zoals al hassan al-Basri ook zei. Hij zei. Ik kijk niet. En ik spreek niet. En ik onderneem niks met mijn handen. En ik ga niet op mijn benen staan. Totdat ik mezelf heb afgevraagd wat ik nu ga zeggen, of waar ik naar ga kijken, of wat ik nu ga doen. Is dat een zonde, of is dat een zaak van gehoorzaamheid? Als het een zaak van gehoorzaamheid is, dan ga ik ermee door. Als het een zonde is, dan laat ik het voor wat het is. Zo zegt Hassan al-Basri, zo moeten wij ook door het leven gaan. Door het leven, je moet door het leven gaan met het motto van inna salat wa nusuki, wa mahiyaya, wa ma mati lillahi rabbil alami. inna salati, mijn gebed. Je moet zeggen, en je moet handelen ook naar deze woorden. Je moet zeggen en handelen naar de volgende woorden. Mijn gebed, mijn offer, mijn leven, mijn dood... ...stel ik ter beschikking aan Allah subhanahu wa ta'ala. Als je dit weet te verwezenlijken... ...ja dan pas kun je zeggen, jij bent een mu'min. Dan pas zul je de zoetheid van het geloof leren kennen... Dan pas zul je deze kleinzielige wereld verlaten voor een wereld die ruim is. Voor een rustige wereld. Want de profeet zegt in een overlevering: degene die de zoetheid van het geloof proeft, is degene die tevreden is met Allah als zijn Heer, en de islam als zijn geloof, en Mohammed als zijn profeet. Vraag Allah subhanahu wa om ons tot deze mensen te doen behooren. En bedankt voor je luisterend oor. wa ta'ala